En daar voor ons is aanwezig Joop van Es. Onze voetbal, razende voetbalreporter. En die gaat dus live verslag doen van deze wedstrijd. Esvezant voor de tegentop. en Dat gaat een topper worden. En het laatste uur hebben we natuurlijk uh, Formule 1 nieuws. Want is dit weekend weer de, de grote prijs uh, van China. We hebben golfnieuws. En nog diverse lokaal uh, sportnieuws. Dus genoeg te om, uh, om te blijven luisteren de komende drie uur. En afgewisseld natuurlijk met leuke muziek. Inderdaad. En we gaan het uh, vanmiddag ook nog even hebben over ijsjes. Ijsjes. Oh, ijsjes. Ja. Maar daarover uh, straks veel uh, meer bij sporten. Uh,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 Zaterdag als eerste Cool in the game en Straight Ahead en de van Jaller Wills. En Gotta Get Along Without You Now. We gaan het nog even over de ijsjes hebben. Want vorige week, Albert, jou, vertelde ja. jij uh, in dit programma van de gemeente zou eigenlijk gratis ijsjes moeten uitdelen aan iedereen uh, die de hondenpoep uh, wel opruimt. Ja. Het ging over de hondenpoep en uh, bekeuren als je de hond loslaat op een plek waar het niet mag en dergelijke. Klopt, en uh, er staat uh, deze week trouwens weer een uitgebreid artikel in over die regels voor het uitlaten, dus waar ik zo meteen even over beginnen. Maar Dat bedoel ik, maar nou, goed, de boodschap we... is gehoord. Ja, tot ver in, uh, in het land geloof ik. Ja, ja? door de postcode loterij, want die <laughs> denken, nou dan moeten wij maar een ijsprijs weggeven in Sanford. Het <laughs> nou, hij gevallen hè. Klopt. Nou, de ik... postcode 2041, maar wat gebeurt er dan?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 De gemeentelijke garage, die momenteel plaats biedt aan ongeveer 168 auto's, is geopend tussen 8 en 10 uur. En nou komt die luisteraars uitrijden, kan 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Want daar was gisteren nog wat commotie over. Nou, dat bedoel ik. Zo ja, zou mensen denken, op, op, op, op, voor 10 uur moet eruit. Nee, u kunt 24 uur per dag en 7 dagen in de week uh, uitrijden. Er zijn 4 parkeerplaatsen voor invaliden en er is zelfs een openbare toiletvoorziening. En je kan ook uh, je elektronische auto opladen. Helemaal gratis tot aan september. Dus het is bedoeld uh, graag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 We zijn weer wakker.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 het uit uit Oosten tot Noordoosten en is overwegend matig van kracht.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 En Jan Vries is daarvoor aanwezig voor ons. Daarbij aanwezig voor ons wil ik zeggen. Ja, nou, niet alleen voor jullie, hoor. Of gaan we voor de luisteraars? Uiteraard, uiteraard, Joop. Zo ben jij toch, zo ben jij toch. Nou, hier heeft toch een kans, drie kansen. En gelukkig staat Boijen weer twee keer de weg en de derde kans is over de Ja, soms wordt het tegen TOB. Dat is toch wel op een plaats eigenlijk. TOB, dat is misschien niet de stressspelende ploeg van uh, de competitie. Maar nou, toch staan ze op de zevende plaats en stond op de zesde plaats. En dat heeft alles te maken met het feit dat ze uh, inderdaad uh, wat ik vorige week al zei en vermoeden dat voorland uit de competitie is gehaald ...gewege vuideloos handelen. Uh, dat uh, komt ze ook nog te staan om een boete van 250 euro. Die kunnen ze aanvechten. Maar ze zijn onhoopelijk uit de competitie gegaan. Dat betekent dat voorland de eerste is die uit deze competitie... ...uit die tweede klasse degradeert dit seizoen. Uh, daar komt er nog eentje bij. Stamford is toch ver van, de, van, die, van die, uh, sta, de, die eindstand, zeg maar. Uh, tenminste, langs ik zou zeggen, van, de, van de, de laagste plaatsen. Dat is te ver weg. Ik denk niet dat Stamford in de problemen kan komen een keer op tijd dat dus ze de keer gaan winnen, want in ja, zelfs wedstrijden is dat niet gebeurd, uh, drie keer verloren en vier keer gelijk, dat is niet, uh, dus Sandvoort, uh, to tot dit moment, uh, we spelen nu in de elfde minuut, bij de twaalfde minuut zelfs, uh, Sandvoort het, uh, ja, een beetje teruggetrokken, heeft uh, wat uh, druk op de bal, wat druk op de verdediging van Sandvoort, en voorin worden gewoon persoonlijke fouten gemaakt. Dat is te aannemen, dat soort zaken. Waardoor uh, topverdediging uh, het vrij simpel heeft tot nu toe. Maar ja, uh, we zijn nog wel kort bezig. Er kan vooral nog wat gebeuren. Uh, dit zijn in principe de, de, de gegevens die ik uh, vooraf van, van deze wedstrijd had willen zeggen. En uh, laten we straks terugkomen om te kijken hoe het verder gaat met uh, de prestaties van deze wedstrijd. Dat gaan we zeker doen. Dankjewel Jan Fris, voor dit moment. En hier is de Michael Singerband en Let's All Chance. Over naar uh, Jan Fres. Ja, Rob Kouter heeft gezegd dat Sans wordt er niet echt zo bakter voor in. Of er komt een in de een de baas van Michel Armejo. Gaat over de verdediging heen. Uh, krankt bij uh, Michael Kouter. Die passeert de twee man en de keeper. Sans verlijkt met 1-0. Want ah, het is gewoon uh, lekkere muziek. Hey, en Johan, uh, ditmaal haar single stak. Ja. Klinkt je microfoon trouwens een beetje goed? Een beetje goed het, ingeregen? Het ik, ik, ik zal maandag bij de herhaling alweer even testen. Dus ja, een, uh, Even kijken hoe dat uh, weer gegaan is. Kijken of je tevreden bent. Nou, het, laat eens wat horen. Even ja. kijken hoe dit klinkt. Het moet uh, nog Pasen worden, maar uh, we kijken al even vooruit naar Koninginnedag. Want uh, de inschrijving voor de zeepkistenrace, de traditionele zeepkistenrace, is weer geopend. Want op Koninginnedag wordt het Centrum van Zandvoort weer omgetoverd tot een ware zeepkistencircuit.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 We gaan weer over naar Riafres, zo vlak voor uh, drie uur. jop Ja, 23 minuten en uh, de situatie is niet veranderd, dat was wat ik ben wel gemeld. natuurlijk Dus ons verleidt nog steeds met uh, 1-0. En uh, af en toe toch wel druk op het doel van, uh, van Boy de Die uh, toch uh, nu en dan een kleine paar spuitjes maakt, dat soort zaken. Daar dus zijn we wel meer van hem gewend. En op dit moment is uh, POB in de aanval in het balbezit, op de helft van Zandvoort... Wordt daar goed ingegeven door John Curry, die gaat meteen in de rust beginnen. Hij is, hij, hij is nog steeds aan de bal. Uh, in de man uit, en ze de die bal krijgen. Dan kan hij het gaan overnemen. En dan gaat uh, goed uh, van binnen vissen daar goed de bal uh, in de baan van maar toch is het weer, Theo dat een balbezit is. Theo B. dat met name in de stof heel erg gevaarlijk is. Alleen als die, die spits die bal niet krijgen, dan heeft Sands het natuurlijk. Zoals nu Michael kaal naar Bas Lemons. Lemons terug naar Kuil. Kuil naar, even kijken. Max Aardenwerk, Aardenwerk naar Maurice Mol. Mol daar. Helemaal aan de linkerkant. Gaat een rush beginnen, natuurlijk. Want dat doet hij altijd. tijd. En is dan, ja, dan zijn bonus bovenzit. eerste zeggen dat hij hem kwijt zou raken. Probeert die man weg uit te kappen. En zet hem nu voor. En dan komt, even kijken. Dus een slecht slot En de keeper van THB brengt de bal weer in het veld. Uh, goed, uh, dat probeert Ja, niet probeert. Daar is de, de spits van, van die heel gevaarlijke spits van TOB. Een balbezit. En kan uh, bal, uh, THB proberen dat uh, te gaan breien. Wordt teruggedrongen daar door uh, Patrick van der hoort. En THB gaat nu uh, een beetje in de brede spelen. Probeert dan een vrije man te zoeken. En die vinden ze dan niet zoals John Die En die er weer tussen. Keur die natuurlijk altijd goed is in die verdediging. Goed kijkt en goed... Uh, ik weer kan voorspellen waar die bal heen zal komen. Hier was er weer een slechte paas van Je pak het over de Sijne en b staat dingen gooien. Dat hebben ze ondertussen gedaan. Is een spel op eigen helft, ze spel, het balletje weer breed en gaan opnieuw op zoek naar die nieuwe, die vrije man. Dat klopt nog steeds niet. die is redelijk aan het, het, het, het positiestelletje aan het doen. Dus er worden de weinig spelers van het vrijkomen. Er komt dan eigenlijk een lieve bal. Na die hele lange spits. We kunnen hem ook aannemen. Dat is Michel Meijo, die ertussen zit. Heel goed gegleiden en gepakt. En speelt daar nu Ronald Kales aan. Kales gaat in de rust beginnen. Speel, probeer het daar in ieder geval. Uh, Luister Berg gaat er spelen. Berg kan er net niet bij komen. En de vierde keeper van TOB gaat er helemaal goed. En TOB kan weer uh, gaan proberen een aanval op.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 Cause we're so on so.